11 uur. Rashid Finch met het NOS Journaal. De Egyptische president Morsi ziet aanwijzingen voor een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. Hij zei dat op een persconferentie met de Turkse premier Erdogan, die is in Egypte voor overleg. Waarop Morsi zich baseerde is niet bekend. Ook Hamas-leider Meshaal was bij het overleg aanwezig. De hele dag zijn er Israëlische reservisten richting de Gazastrook vertrokken, maar of dat betekent dat er een grondoffensief op handen is, is niet duidelijk. De Israëlische regering heeft het leger gisteren toestemming gegeven om 75.000 reservisten op te roepen. Het doel van de Israëlische militaire operatie in Gaza is het gebied terugsturen naar de middeleeuwen. Dat heeft de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken gezegd, meldt de krant Haaretz. Vandaag werd de Israëlische stad Tel Aviv voor de derde dag op rij bestookt vanuit de Gazastrook. Volgens Israël zijn de meeste raketten onschadelijk gemaakt door een antiraketinstallatie. Ook Israël vuurde raketten af op Gaza. Politieagenten melden zich bijna drie keer zo vaak ziek als andere werknemers in Nederland. Dat meldt RTL-nieuws op basis van de urenregistratie van agenten in het veld. Uit die cijfers blijkt volgens RTL dat 11% van de agenten op straat zich in de eerste vier maanden van dit jaar ziek melden. Gemiddelde verzuimcijfer bij andere beroepsgroepen in Nederland is 3,9%. De politie heeft geen verklaring voor het hoge verzuim bij de agenten op straat. Verzuimpercentage bij de gehele politieorganisatie ligt op 6%.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 Met teksten als een vader en moeder voor ieder kind. Curaçao krijgt een regering die steunt op een nipte meerderheid in het parlement. Het nieuwe kabinet bestaat uit de partij Pueblo Soberano van premier Helmin Wiels... de Christendemocraten van de PNP en nieuwkomer Pais. Bovendien krijgt het kabinet steun van één lid... uit de fractie van de Liberale Par-partij. Van oud-premier Emily de Jong-Elhagen. Statenlid Glenn Silverand stapte gisteren onverwacht uit de fractie van de Par. Curaçao heeft een enorm begrotingstekort... en staat onder verscherpt financieel toezicht van Nederland. Verwachting is dat in het kabinet geen politici... maar vakministers zullen zitten. Spanje vraagt de voormalige koloniën in Zuid-Amerika... om steun in de economische crisis. Spaanse premier Rajoy vroeg tijdens een Iberisch-Latijns-Amerikaanse top... om investeringen in het oude moederland. Volgens Rajoy investeerde Spanje tien jaar geleden... ook flink in de Zuid-Amerikaanse economie, toen die in een diep dal zat... Spanje kamp met een financiële crisis en een diepe recessie die al twee jaar duurt. 25 van de beroepsbevolking zit werkloos thuis. In Zeewolde is een loods van een transportbedrijf door een brand volledig verwoest. De brand ontstond vannacht, waarna het vuur snel om zich heen greep. Niemand raakte gewond. In het pand lagen diepvriesproducten en kaas opgeslagen. De vrachtwagens die bij de loods stonden zijn snel weggehaald... om te voorkomen dat die ook in brand zouden vliegen. Ook een deel van de administratie in het kantoor kon nog worden gered.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 Dan Nederlands voetbal. In de Eredivisie heeft PSV met 1-6 gewonnen van ADO Den Haag. Bij rust stonden de Eindhovenaren al met drie doelpunten voor. Bek Zwolle won van NAC Breda met 2-0. Beide doelpunten vielen na rust. Ajax won ook met 2-0 van VVV Venlo. Invaller Danny Hoese scoorde gelijk bij zijn debuut in de Eredivisie. Herenveen verloor in eigen huis van RKC. Het werd 0-2. En Groningen AZ eindigde in 1-1. De Nederlandse mannenploeg heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen... goud gewonnen op het onderdeel Achtervolging. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verwij waren bovendien een halve seconde sneller dan het baanrecord uit 2008. De Russische ploeg won zilver, het brons ging naar Zuid-Korea. Eerder won de Canadese Christine Nespit de 1500 meter... finiste voor Marit Leenstra en Lotte van Beek. Dan het weer. Vannacht bewolkt en regenachtig, minimaal rond 6 graden... Morgen begint bewolkt en dan in de oostelijke helft van het land regen. Later in het westen, kans op zon. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dagen daarna blijft het licht wisselvallig met slechts af en toe zon. Soms ook regen bij zo'n 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Premier Rutte heeft deze week toegegeven... dat het een fout was vertrouwen te stellen in de gedoogsteun van Geert Wilders. Dat is eerlijk van de premier. Je hebt niet voor niets het gezegde, regeren is achteruitzien. Een hele goede avond en van harte welkom bij het Oog op Zaterdag. Met drama in het Midden-Oosten, drama in de VVD... Een klein leed in een verscheurd Tibetaans gezin. Want hoe kan het dat het conflict tussen Israël en Hamas... zich juist nu zo razendsnel ontwikkelt? En heeft de achterban van de VVD echt weer vertrouwen in de partijtop? Dat vragen we partijvoorzitter Benk Korthals. Wat moet je doen als je het hier in het Westen helemaal naar je zin hebt... en je niet terug wilt naar je bergdorp in Nepal? Daarover gaat de film The Only Sun. En... Prins Willem-Alexander en prinses Maxima bezoeken Brazilië... reden voor ons de muziek te laten uitkiezen... door mensen die bij het koninklijke bezoek betrokken zijn. Het is dus nu al carnaval vanavond in het oog. Maar eerst het overzicht van de luchtaanvallen... en andere gebeurtenissen van vandaag. Zaterdag 17 november. 15 hartpatiënten van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenissen zijn mogelijk overleden door fouten van de artsen. Wij hebben geconstateerd dat in een aantal gevallen... de laborant het uh, de diagnose gedaan heeft... en de cardioloog het niet voldoende heeft gecontroleerd. En daar kan je, zou je de conclusie uit kunnen trekken... dat de mensen onnodig overleden zijn. Het aantal sterfgevallen is veel hoger dan gemiddeld... maar ze hadden niet allemaal kunnen worden voorkomen, zegt het ziekenhuis. Ze zouden dus sowieso overlijden... Alleen, misschien zijn ze te vroeg overleden. Eh, en ook aan de hand van een verkeerde diagnose hadden ze ook misschien andere medicijnen kunnen krijgen. Een onafhankelijke commissie moet nu onderzoeken hoe de cardiologen van het ziekenhuis zoveel fouten konden maken. De hartafdeling blijft voorlopig gesloten. Raketaanvallen en bombardementen volgden elkaar nog steeds op in de Gazastrook en Israël. Hamas beschikt over steeds betere raketten, zelfs Tel Aviv lag onder vuur. Israël heeft tienduizenden reservisten opgeroepen en gaat door met bombarderen. We'll bring some peace and to which are under Het hoofdkwartier van Hamas werd verwoest door een bom, volgens de Palestijnen... omdat de Egyptische premier er gisteren steun kwam betuigen. Egypte probeert te bemiddelen met steun van de Verenigde Staten. De Arabische Liga stuurt een delegatie naar Gaza om de Palestijnen te steunen. En dat doet ook de Turkse premier Erdogan. Hij beschuldigde Israël van massamoord. Er zijn inmiddels zeker 40 Palestijnen omgekomen en ook zijn drie Israëliërs gedood. 11 van de politieagenten die op straat werken, zit in werkelijkheid ziek thuis. Ook zijn veel agenten op cursus. Bij elkaar is een kwart van de agenten niet inzetbaar voor het bestrijden van misdrijven. Dat ontdekte RTL Nieuws. Ze hadden gewoon uh, hier beter sporenonderzoek moeten doen. Uh, adequater uh, achter de, de boef aan op die ochtend. En uh, ja, voor een hoop geld gestolen. En ja, dan krijg je eigenlijk bericht, uh, we hebben er geen tijd voor. En dat vind ik toch wel jammer. Agenten hebben geen tijd om na een overval sporenonderzoek te doen... en ook niet om betrapte winkeldieven in te rekenen. Winkeliers in deze straat uh, houden heel vaak dieven aan... en moeten soms uh, heel lang wachten voordat politie ter plaatse kan zijn. En het risico wat je dan loopt als je een uur moet wachten... is dat die aangehouden winkeldief agressief wordt... en begint te schoppen en te slaan. De politie geeft toe dat de cijfers van RTL Nieuws kloppen, maar zegt dat het ziekteverzuim lager ligt als ook agenten worden meegerekend die niet op straat of bij de recherche werken. En gaat het nou goed of slecht met Sinterklaas? Daarover heerst enige verwarring. Volgens de een heeft de Sint dit jaar voldoende geld meegenomen voor het kopen van cadeaus. Het wordt de eerste Sinterklaas die ze echt meemaakt, dus uh, dat gaan we groot vieren. Maar volgens anderen is Sint zo arm dat in sommige plaatsen de intocht niet kan doorgaan. Het eerste jaar dat je er bewust met hem ook heen kunt en dan gaat het niet door. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Gelukkig zet de Sint op de meeste plaatsen gewoon wel voet aan wal Kijk, we zien nu hoe de zit met vastberaden kindvriendelijke tretten... stoomboot verlaat. En de kinderen beginnen te juichen met hun nachtigale stemmetjes. Heel wat mamas halen de zakdoek boven om die aan hun man te geven. Want heel wat papa's kunnen hun tranen moeilijk bedwingen. Dit is inderdaad een ontroerend moment. Op de verlanglijstjes dit jaar staat uiteraard weer veel speelgoed. De enige wens die kinderen niet hebben is om zin te worden. Nee, want er is maar één zin en dat wil ik niet verbreken eigenlijk. En dat, lieve grote en kleine kinderen, was nieuws vandaag op radio en tv. Aan de vooravond van het WK Voetbal en de Olympische Spelen in Brazilië... stuurt Nederland alvast de grootste handelsmissie ooit naar het Zuid-Amerikaanse land. Morgen vertrekken prins Willem-Alexander, prinses Maxima... minister Ploemen, staatssecretaris Dekker... en vertegenwoordigers van maar liefst 175 Nederlandse bedrijven... naar Rio de Janeiro. Reden voor het oog de muziek vanavond te laten uitkiezen... door mensen die betrokken zijn bij dat bezoek. En een daarvan is Hans Biesheuvel, de voorzitter van MKB Nederland. Goedenavond, het is de grootste Nederlandse handelsmissie ooit. Had je dan eigenlijk niet beter naar China kunnen gaan... Nou, Brazilië is een uitstekende locatie hoor, want uh, 200 miljoen consumenten, gigantisch veel. Een land waar twee belangrijke uh, sportevenementen gaan plaatsvinden, WK voetbal en uh, Olympische Spelen. Er zijn nog heel veel opdrachten rondom uh, te vergeven, dus kansen het over het Nederlandse bedrijfsleven. Op wat voor uh, opdrachten hoopt u eigenlijk? Nou, vooral een beetje opdrachten die uh, niet eenmalig zijn, maar die echt structurele relaties met het uh, Braziliaanse bedrijfsleven of de overheid opleveren. De komende jaren verwachten we toch in Nederland en in West-Europa weinig economische groei. Terwijl bijvoorbeeld Brazilië de komende jaren toch vele procenten economische groei verwacht. Ja, en daar kunnen we van mee profiteren, maar daar moeten we echt van mee profiteren. Dus uh, ik ben heel verwachtingsvol, eerlijk gezegd. Vorig jaar is staatssecretaris Bleker ook al een keer naar Brazilië geweest, toen met 40 bedrijven in zijn kiel zocht. Heeft dat veel opgeleverd toen? Ja, absoluut. Dat heeft uh, zeker veel opgeleverd. Uh, we doen ongeveer 1,4 miljard export naar, uh, naar Brazilië op dit moment als Nederland. En dat is voor een, voor een groot deel landbouw, agro-achtige producten. Dus dat gaat zeker goed, maar er komen veel en veel meer. Is het belangrijk dat uh, Willem-Alexander en Maxima meegaan? Maakt maak dat indruk op de Braziliaan? Ja, die, dat maakt overal indruk. Het zijn natuurlijk fantastische ambassadeurs voor de BV Nederland. Ik ben heel trots op dat ze meegaan. Dat ze ook een hele week uittrekken om uh, uh, nou, alle deuren te openen die, uh, die maar geopend kunnen worden. Uh, en ik weet zeker dat dat een hele grote indruk maakt. We hebben u gevraagd een plaat uit te kiezen. Welke muziek helpt u om in de optimale stemming te komen voor de reis? Nou, Sergio Mendes vind ik een uh, geweldige artiest. Hij is wat ouder, maar maakt prachtige mooie muziek nog steeds. En uh, Masque Nada is het uh, plaatje dat ik heb uitgezocht. Goeie reis, meneer Bicevel. Dank u. We get y'all till we get y'all say yeah.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 Serge Jomende samen met de Black Eyed Peas. Het was de keus van MKB-voorzitter Hans Biesheuvel. Van straks meer muziek uit Brazilië. We hebben het later in de uitzending uiteraard uitgebreid... over de gespannen situatie in het Midden-Oosten. Maar eerst even de binnenlandse politiek. Want op een bijeenkomst in Zoetermeer... heeft premier Rutte gisteren opgeroepen tot eenheid binnen de VVD. Na de opstand tegen de zorgpremie... moeten de liberalen weer schouder aan schouder staan, zei hij... Gaat het lukken? En hoe geloofwaardig is de VVD-top nog... na alles wat er de afgelopen weken is misgegaan? In de studio in Den Haag zit de partijvoorzitter... oud-minister van Justitie en van Defensie Ben Korthals. Goedenavond, meneer Kortals. Goedenavond. Rutte was gisteren dus bij de partijleden in Soetermeer. Maar waar was u? Um, ik was ergens anders. Ik weet niet meer precies nu waar. Maar ik zat in Amsterdam, ja. Hoeveel van die bijeenkomsten met boze leden heeft u bijgewoond? Ik heb er zelf twee bijgewoond, maar ik denk dat er ongeveer een stuk of tien, elf geweest zijn. En waarom was u bij de andere niet? Want het lijkt mij nou typisch de taak van een partijvoorzitter om de gemoederen op zo'n moment te sussen. Um, Anderen waren er om het te, te sussen. Uh, ik heb overal verslagen van gekregen en heb vervolgens ook doorgegeven... welke punten belangrijk waren en waar ze op moesten inspelen. En welke punten waren dat waar ze volgens u op moesten inspelen? Nou, uh, het was heel duidelijk dat de inkomensafhankelijke uh, zorgpremie... toch wel het punt was waar iedereen op uh, inschoot... en waar men toch wel een verklaring voor wilde hebben waarom dat nivelleringsinstrument gebruikt was. Maar dat hadden ze zelf toch wel kunnen verzinnen... dat het om die zorgpremie ging? Zeker, maar ook de gevoelens binnen uh, die bijeenkomsten... zijn niet onbelangrijk van hoe, hoe ligt het daar? Uh, zijn de mensen ontvankelijk voor argumenten? Op welke wijze moeten ze benaderd worden en dergelijke? En dat is dus ook inderdaad ook doorgegeven. Overigens hebben die Kamerleden dat onderling natuurlijk ook uitgewisseld. Dus wat dat betreft is er een heel circus aan de gang gegaan. Ja, maar u heeft niet iets van, ik had daar als partijvoorzitter... als eerste man van de partij zelf moeten staan? Uh, uh, het waren de Kamerleden die het regeerakkoord uh, moesten uitleggen. Ik heb me op de hoogte laten houden wat er allemaal gebeurd is. En ik ben dus uh, ook een enkele keer ergens geweest. Schrok u van de verhalen waarmee die Kamerleden terugkwamen uit het land? Uh, de eerste twee wel... Zoetermeer en Fluitenbelt, geloof ik heet het. Uh, daar schrok ik wel van, was zeer heftig. Maar uh, naarmate de tijd voorderde, ging het allemaal beter. En zeker toen uh, deze maatregel van de tafel ging, ja. uh, ging het zeker veel beter. Dat begrijp ik. Ook in studio in Den Haag, in de buurt van Ben Korthals... dus zit parlementair redacteur van de NOS Wilma Borgman. Wilma, jij bent uh, gisteren op reportage in Zoetermeer geweest... bij ja. die uh, uithuild bij van de achterban. Ik was ook in Fluitenberg. En ook in Fluitenberg. Zeker. Jij kunt dus ook die weken van oproer binnen de VVD overzien. Kreeg je gisteren in Zoetermeer uh, het idee dat nu die zorgpremie is ingetrokken... de opstand ook voorbij is... Um, nou ja, Max, ik heb gisteren in de uitzending gezegd dat uh, mijn idee is dat de uitslaande brand in de achterban is geblust. Want inderdaad, dat directe inhoudelijke probleem, die zorgpremie, uh, uh, is opgelost. Maar volgens mij liggen er nog wel vonkjes te smeulen, want de achterban blijft wel met uh, een soort van kater achter... Uh, de mensen die gisteren sprak, na afloop weliswaar, maar toch... die hadden het over beschadigd vertrouwen. Uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de toon in de verkiezingscampagne... Uh, en de volkomen andere toon daarna, na de formatie. He, want we hebben Rutte allemaal horen zeggen dat... Uh, nou, niet letterlijk geloof ik, maar dat, dat signaal wel... dat socialisten een soort gevaarlijke boeven zijn. En uh, daarna bleek je er toch uitstekend mee te kunnen samenwerken... tegen een heel hoge prijs, dat wel. Uh, en dat, dat is denk ik lastig. En het gevoel gisteravond was toch van, nou, vooruit dan maar. Uh, maar laat dit niet nog een keer gebeuren. Ja, de uitstaande brand is dus uh, voorbij, meneer Korthals. Maar er smeuten nog vondjes. Uh, dat zal ongetwijfeld uh, waar zijn. De, uh, dat is ook iets wat ik uh, kan, kan constateren. Maar het is wel zo dat we in de VVD ons heel goed realiseren... dat de verkiezingsuitslag zodanig is geweest... dat er eigenlijk geen andere mogelijkheid was... dan om samen te werken met de Partij van de Arbeid. Daar zijn we aan begonnen om te kijken of dat mogelijk was. Er is toen onderling vertrouwen gekomen tussen Partij van de Arbeid en VVD. Men heeft er toen voor gekozen om echt belangrijk issues in de Nederlandse politiek tot een oplossing te brengen de komende vier jaar. En dat heeft men, denk ik, over het algemeen op een zeer doeltreffende manier gedaan. En ik zie een ploeg met veel dynamiek klaarstaan om leiding te geven aan Nederland in een heel moeilijke periode... een spannende periode. Dat zeker. Dus ja. uh, het is ook wel goed dat we zo'n uh, team hebben... en uh, die gezamenlijk de slag aangaan. Maar, maar daar gaat de kritiek ook niet om. Hè? Niemand zegt van je had deze coalitie niet moeten sluiten. Mensen zeggen er is slecht gecommuniceerd. Er is over cijfers gepraat, niet over de mensen daarachter. Dat had niet mogen gebeuren. Daar ben ik het dus voor een deel ook mee, uh, mee eens. Ik vind ook dat daar een fout gemaakt is door de VVD... Een uh, onderschatting in feite van hoe en op welk moment wij het, de leden van de partij, maar ook de kiezers moesten uitleggen. En dat is ook een les die we geleerd hebben. We zullen dat ook nader onderzoeken hoe we dat uh, in de toekomst uh, verder zullen ver, uh, verbeteren. En uh, uh, daar hebben we ook een, zeker een les van geleerd. Maar hoe kan dat gebeuren? Zat de hele partijtop inclusief u zelf ja, te veel in een... In een soort of bubbel nee, voor het toren. Uh, uh, we zijn ervan uitgegaan dat dit een moeilijke maatregel was die uh, neer zou dalen bij de mensen. We hebben toen de algemene kader gehad van plus een half procent en min vier. Er zijn toen nogal wat berekeningen geweest... die de zaak nog spannender maakten dan het was. En vervolgens hebben we geprobeerd om duidelijk te maken... dat het zo'n vaart niet zou lopen. Daar speelde, en dat moet ik er wel bij zeggen... dat in die periode er natuurlijk ook een overgang binnen de VVD was... van fractievoorzitter uh, uh, Rutte was bezig met de, met de formatie. En dat betekende inderdaad dat we tot donderdag iets te lang hebben uh, geaarzeld met een reactie daarop te geven. En ik moet zeggen dat, ik meen dat dat in Lunteren was... Halbe Zijlstra, al de nieuwe fractievoorzitter... toen ook duidelijk aangegeven heeft uh, hoe de VVD daar verder mee zou gaan. En vanaf dat moment heb je ook de kentering zien plaatsvinden... Uh, bij de VVD-achterban, maar ook bij de kiezers van de VVD. Ja, misschien is de conclusie vooruitlopend op die studie die wordt gedaan... wel altijd snel reageren. Je leeft in een mediatijdperk. Dat, dat, is, dat is ook zo. Maar dan moet je ook de juiste instrumenten hebben om de goede reactie te geven. En eh, ik vind dat eh, het knap is, zoals op het ogenblik eh, Rutte en Samsom erin geslaagd zijn om een nieuw instrument te vinden. Afstand te nemen van het andere instrument. En eh, ik denk dat dat ook veel vertrouwen geeft voor de toekomst. Dat deze twee partijen bereid zijn om elkaar eh, te helpen als het nodig is. Even Even vooruitkijken, want uh, mij lijkt een probleem, meneer Korthals, dat er uh, ja, toch iets mis is met de geloofwaardigheid premier van premier Rutte. Als je de campagne bent ingegaan met de Socialisten zijn de boeman en daarna samen met ze gaat. Regeren. Hoe, hoe moet dat in de volgende campagne? Je kunt toch moeilijk weer borden langs de snelweg neerzetten met Werkend Nederland verdient belastingverlaging, omdat dat ja, iedereen dan denkt dat gaan ze weer niet doen? Nou, dat weet ik niet, want de eh, belangrijkste prioriteit voor ons is natuurlijk om de eh, economische en de financiële positie weer op orde te brengen. En dat gaat op het ogenblik voor alles. Daar zit ook het hoofdpunt van, uh, van de VVD. En daar hebben we inderdaad een uh, compromis moeten sluiten. En Iets aan de Partij van de Arbeid moet, moeten gunnen. Maar ik, ik kan u verzekeren dat ook de Partij van de Arbeid best wel uh, punten heeft weggegeven waar ze wellicht ja, de nog enig problemen het mee is. Kunnen Oh, klaar. ja, net komt de ontwikkelingssamenwerking. Dat komt allemaal nog. Wilma, hoe ligt dat vertrouwen in Mark Rutte en in de partijtop bij de achterban, die jij hebt gesproken? Nou ja, ik geloof dat Rutte zelf uh, geen enkel punt maakt van zijn geloofwaardigheid. Dat is in ieder geval geen probleem voor hem. Maar ik denk dat het bij het partijkader, uh, dus zeg maar de, de, de bestuurders van de VVD in de regio's... dat het daar toch wat genuanceerder ligt. Want ik hoorde daar deze week nog mensen zeggen dat het uh, te hopen is voor Mark Rutte... dat hij deze termijn als premier helemaal kan afmaken... omdat hij niet opnieuw lijsttrekker zou kunnen worden. Juist vanwege, die, uh, vanwege het feit dat het lastig is om hem opnieuw beloftes te horen doen... Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet denk dat dat door iedereen uh, wordt gedeeld. Um, veel mensen rekenen er ook op dat uh, kiezers dat allemaal gauw vergeten zijn... als uh, Rutte van dit kabinet een succes maakt... en daar dan vier jaar blijft zitten als succesvol premier... dan zeggen ze, dan is dit vuiltje wel weggepoetst, maar ik um, denk wel dat er wel degelijk zorgen zijn binnen het kader bij de VVD. Ben Korthas? Misschien is het goed dat ik hier even op reageer, want uh, natuurlijk zijn er zorgen. En natuurlijk is er uh, best wel eens gezegd van die uh, uitspraken die Rutte gedaan heeft, die kunnen niet helemaal waargemaakt worden. Maar dat is inherent aan compromissen die uh, gesloten moeten worden. Van het kader, zover ik ze gesproken heb, en ongetwijfeld zullen ze niet allemaal het achterste van hun tong laten zien, is iedereen nog zeer enthousiast over, over Rutte. En vinden ze bijvoorbeeld dat hij het heel knap gedaan heeft... in het eh, Kamerdebat bij de regeringsverklaring. Dat zijn dynamiek erg groot is. En dat ze veel vertrouwen hebben in hem... om de komende periode dit land te leiden. Ja, maar geloven ze hem ook nog als hij volgende keer zegt... we zijn tegen die verlering, we zullen het eigen huis uh, uh, beschermen. We, je, je bent toch een heleboel punten... die je geloofwaardigheid bepalen als partij kwijt nu? Dat, dat is misschien... Uh, misschien Misschien gedeeltelijk waar, maar vandaar dat ook alle Kamerleden het land ingaan om voortdurend alles uit te leggen. Dat hij ook probeert om dat wat hij nu gedaan heeft uit te leggen aan de achterbal. Gisteren is hij weer een zoete meer geweest. Het is ook zo dat we met deze wijze van aanpakken zullen doorgaan de hele komende periode. Alle Kamerleden zullen vele het land ingaan om alle moeilijke, en dus niet alleen deze moeilijke, beslissing, uit te leggen in Nederland. En volgende week het congres zaterdag. En zaterdag is het uh, congres en dan zullen we zeker een, uh, een aardige discussie. Mm -hmm intern in de partij hebben over alles wat er gebeurd is. En daar is ook een politieke partij voor dat er goed gediscussieerd kan worden om dan gezamenlijk daarna aan de slag te gaan. En is premier Rutte daarbij bij dat congres om zich nog een keer te verantwoorden? Nou, in beginsel wel, maar ik wijs er wel op dat de Europese top is op 22 en uh, 23 november. En ik weet niet in, in hoeverre uh, er een mogelijkheid bestaat dat hij uitloopt, maar hij doet zijn uiterste best, kan ik u verzekeren, om daarbij aanwezig te zijn. Meneer Korthals, tot slot, heeft u er wakker van gelegen... de afgelopen twee weken of dacht u het komt wel goed? Um, ik vond het soms uh, erg moeilijk. Ik heb er niet wakker van gelegen. En ik heb er in, in alle eerlijkheid erg veel vertrouwen in... dat deze kabinetsploeg uh, uh, zal laten zien dat het veel waard is... en echt veel goede zaken voor Nederland zal doen. Bedankt voor uw komst naar Studio Den Haag. VVD-voorzitter Ben Korthals. En jij trouwens ook, Wilma Borg. Graag gedaan. Ja, terug naar de muziek van Brazilië dus... in verband met het koninklijke bezoek dat morgen begint. Weer een deelnemer eraan is Sander Dekker... de nieuwe staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nou is het, meneer Dekker, een economische missie. Wat, wat, wat moet, waarom gaat de staatssecretaris van Onderwijs eigenlijk mee? Nou, het is ook zo dat er uh, een aantal wetenschappelijke instituten... en universiteiten meegaan... Uh, wat te maken heeft met de ambitie van Brazilië om veel meer Braziliaanse studenten ook in het buitenland te laten studeren. De nieuwe president heeft uh, daar een heel programma voor, uh, voor opgezet. En het zou natuurlijk heel aardig zijn als zoveel mogelijk internationale studenten naar Nederland komen. En er worden ook een aantal samenwerkingsovereenkomsten uh, getekend volgende week om. Braziliaanse en Nederlandse onderzoekers bijvoorbeeld onderzoek te laten doen... naar, uh, naar biobrandstoffen waar heel veel in wordt geïnvesteerd in Brazilië. Het is uw eerste reis in uw nieuwe functie als staatssecretaris. Beetje zenuwachtig? Nee, totaal niet. Maar uh, ik, ik moet ook morgen nog heel veel inlezen in het vliegtuig. Want het is een, uh, het is een heel vol en druk programma. Maar uh, ik denk dat het goed is dat uh, het kroonprinselijk paar meegaat... want dat opent natuurlijk voor heel veel bedrijven en universiteiten een, een hoop duur. Wat gaat u verder nog doen in het land? Uh, heel veel bezoeken, collega's daar spreken. Uh, minister van Onderwijs, uh, minister van Wetenschap... Uh, en vooral ook samen met uh, die bedrijven en die universiteiten en onderwijsinstellingen... Uh, op bezoek bij, bij counterparts, bij collega's al daar... om ook concrete afspraken te maken. We hebben u gevraagd uh, welke muziek uh, u daar hoopt aan te treffen. Weet u het al? Ja, kijk, ik denk bij, bij, uh, bij Brazilië vaak een carnaval. Dus dat is feestelijke muziek. Uh, maar ook bij één heel mooi nummer... Uh, volgens mij is dat, uh, gaat dat terug naar uh, ergens in de jaren 60. Uh, Alberto en Gets, de girl van Ipanema. We gaan het draaien. Fantastisch. Dag meneer Dekker. Dag like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes each one she passes goes ...van alle Braziliaanse Evergreens... ...op verzoek van staatssecretaris van Onderwijs... Sander Dekker. Ja, Israël en de Palestijnen voeren dus luchtaanvallen op elkaar uit. En Israël heeft troepen naar de grens van de Gazastrook gestuurd. Ondertussen wrijven alle Midden-Oosten deskundigen in de wereld zich de ogen uit. Want ja, niemand had deze escalatie eigenlijk voorzien. Wat is er aan de hand? Ik ga dat vragen aan drie NOS-correspondenten in de regio: Sander van Hoorn in Libanon, Thomas Erdbrink in Teheran. En Bram Vermeulen, correspondent in Turkije, maar op dit moment in Nederland. Ik ben benieuwd naar hun theorieën. Sander, wat is jouw theorie? Ja, achteraf is het altijd makkelijk, hè? want we moeten vaststellen dat niemand het inderdaad zou gaan komen. Je hoort er verschillende, uh, dat die raketten inderdaad te veel werden. Maar ja, uh, dan zijn er een paar per week. En waarom is dat dan nu opeens te veel? Uh, je hoort... ...dat het met de verkiezingen in Israël te maken heeft. Dat zou ook kunnen, niks is uh, ze daar maar dat, dat is misschien wat ver gezocht. En ik hoor de laatste eentje die ik ook wel interessant vind, dat is als er dan uiteindelijk toch een aanval op Iran gaat komen... ...dan is de verwachting dat uh, Hezbollah in elk geval, maar wellicht ook Hamas, uh, zouden kunnen meedoen met het afvuren van raketten... ...waardoor je dus drie fronten hebt en één front zou dus op deze manier uh, hebben willen uitschakelen of in elk geval... ...die lange afstandsraketten. En ik vind het wel een interessante even, heel kort nog... ...omdat we hebben natuurlijk laatst die uh, aanval uh, gehad op een uh, opslagplaats in uh, Soudaan, in Khartoum. Uh, de verdenking is dat de Israëli's erachter zitten en ze hebben daar een wapenfabriek opgeblazen. En de uh, theorie daarachter is dat daar die lange afstandsraketten zouden opgeslagen liggen... ...doorgevoerd worden naar Gaza... Dat zijn die raketten die dus nu op Jeruzalem en Tel Aviv worden afgevuurd. Nou ja, dat zouden ze dan nu hebben willen uitschakelen. Zodat ze daar in elk geval geen last meer hebben mochten tot een aanval op Iran komen. Thomas Erpink in Iran. Zou dat kunnen wat Sander zegt? Van dat Israël zich opmaakt voor een confrontatie met het land waar jij bent, Iran. En dan even schoonschip wil maken in Gaza eerst. Nou ja, ik kan me, me zeker voorstellen, al, al lijkt het er nu op alsof een aanval niet in de lucht hangt. Eh, maar dat is voornamelijk zo omdat er zo'n stroom van geruchten was dat Amerika en Iran eindelijk klaar zouden zijn om directe gesprekken met elkaar aan te gaan. Hè. Beide landen hebben al meer dan 30 jaar geen diplomatieke relaties. Het gaat nu al 10 jaar over Irans nucleaire programma en het probleem is, zo zegt onderhand zelfs Rusland en China, dat de Amerikanen en de Iraniërs niet met elkaar praten. Maar ja, de Iraniërs hebben hier een staatsideologie, hun eigen versie van de islam en daarna is, daarin is het verdedigen van het van de Palestijnen een van de belangrijkste pilaren. En wat ik dus nu zo zie is dat als Israël eh, momenteel de gazastrook aanvalt... boycott het ook of ja, eigenlijk vermoordt het eigenlijk ook eh, die mogelijke gesprekken... die plaats zouden kunnen vinden nu tussen eh, de Verenigde Staten en Iran. Want Iran kan natuurlijk niet gezien worden om met de Verenigde Staten te praten... wat natuurlijk de, ja, de eeuwige bondgenoot, zoals Obama zegt, van Israël is op het moment dat diezelfde Israëliërs, de ideologische broeders van de Iraniërs... de Hamas-verzetsbeweging in Gaza aan het aanvallen zijn. Nou, dit klinkt al als een John le Carré-boek. Israël dat Gaza aanvalt om te voorkomen dat Amerika met Iran gaat praten. Bram, ja. heb jij er ook nog een mooie theorie aan toe te voegen? Ja, want ik uh, was deze week uh, aan de Syrische grens, uh, het Turkse grensdorpje Jelan Pinar... waar ik omgeven werd door allerlei gefrustreerde buitenlandse correspondenten... Inclusief zelf de BBC, de CNN, die aan het begin van deze week het leidende verhaal vertelde, Namelijk uh, de hevige bombardementen van het Syrische leger aan de andere kant van de grens. Uh, de gewonden, de vluchtelingen. Uh, tot het moment dat die aanval in Gaza begon. En vervolgens had niemand nog wat te doen aan die grenzen. Dat is natuurlijk wel zo dat deze Gaza-oorlog ineens uh, die oorlog uh, in Syrië wegvaagt uh, van alle headlines. Uh, en dat niet alleen. In Turkije bestond eigenlijk de stille hoop dat na de Amerikaanse verkiezingen er eindelijk echt hard gesproken zou kunnen worden over Syrië. Tot aan de Amerikaanse verkiezingen mocht het internationaal daar eigenlijk niet over gaan. Vervolgens werd het 6 november en daarna hoorden we dat bijvoorbeeld de Britten ineens zaken willen gaan doen met de rebellen. De Fransen de rebellen nu officieel hebben erkend, ook de Turken. Dus eigenlijk een momentum wat zich uh, vergaarde rondom de kwestie Syrië... waar we al zoveel maanden op zitten te wachten. En vervolgens begon de oorlog in Gaza en wordt er met geen woord meer over gesproken. Dus uh, Assad heeft er baat bij eigenlijk bij die oorlog in Gaza. De, de aandacht wordt nu van hem afgeleid. Zeker, dat, dat is zeker zo. En uh, wat ook zo is, is dat eigenlijk in de oorlog in Syrië... Turkije eigenlijk namens de Amerikanen praat. Er wordt heel veel gebeld tussen Ankara en Washington. Maar in deze kwestie, de Gaza-kwestie, staan de Amerikanen en de Turken lijnrecht tegenover elkaar. Turkije is uh, ongemeen uh, en uh, hard over Israël. Uh, Erdogan heeft vandaag een speech gehouden waarbij die. Uh, Israël voor alles verantwoordelijk houdt voor, voor het, het grote leed dat de mensen in Gaza wordt aangedaan. Nou ja, die lijn, die anti-Israël-lijn, die kennen we wel van de afgelopen jaren. En Amerika houdt bij deze nog steeds uh, toch Israël uh, de hand boven het hoofd. Dus nu zie je die twee bondgenoten toch er tegenover elkaar staan. Nou, tot zover de mogelijke analyse van de oorzaak van dit conflict, heren. Ja, ja, nu ja, je even de oplossing. Ja, Max in de regio dat niemand uh, ooit dingen aanziet komen, maar achteraf hm. wel altijd tannoze complotten, ja, ja, maar dat is het Midden-Oosten, Sander. Precies. Sander, uh, je staat op het punt om van Libanon naar Qatar... aan de Arabische Golf uh, af te reizen. De Emir van Qatar zat vandaag samen met Erdogan van Turkije... Morsi van Egypte, de president, en Hamas-leider... Menshal om tafel in Cairo om te praten. Wat, wat is ja. de rol van Qatar precies? Nou, die landen hebben elkaar op het uh, gebied van Hamas wel gevonden. Kijk, Hamas die zat natuurlijk lange tijd in Damaskus en dat zat ze steeds minder lekker. Hamas is een Soenitische beweging, die oppositie is dat in hoofdzaak ook. En je kunt toch moeilijk uh, je blijven identificeren met een regering in Damaskus die uh, Soenieten uitmoordt. Dus op een gegeven moment zijn ze verhuisd. Ze zijn weggegaan uit Damaskus en die stond daar met open armen klaar. Qatar. Ze hebben daar nu een kantoor. Uh, Qatar heeft woord, het woord bij de daad gevoegd. Dus niet alleen uh, vandaag die uh, veroordelingen uitgesproken... maar ze hebben ook 10 miljoen dollar, dat is meer dan 7 miljoen euro... ter uh, uh, de, beschikking gesteld aan noodhulp voor uh, patiënten in Gaza... van de huidige bombardementen. Met andere woorden, Qatar die probeert zich echt heel nadrukkelijk op te stellen... als de nieuwe vriend van Hamas... Die uh, dus inderdaad een, een hele belangrijke uh, speler probeert te zijn en te worden. Uh, over de rug in dit geval van dat Israëlisch-Palestijnse conflict. Thomas, uh, Israël heeft altijd de neiging Iran van alles de schuld te geven. Dus ook van de raketten die nu richting Jeruzalem en Tel Aviv zijn gegaan. Is dat zo? Heeft Iran zo'n vinger in de pap? Nou ja, nog heel even terugkeren op wat Sander zei dat Qatar nu de nieuwe, goed, beste vriend is van Hamas. Kijk, dat doet de Iranisch natuurlijk wel een traantje wegpinken, hè. Want als ja. zat Hamas dan in Damaskus, uh, hun echte broodheer, uh, waren de Iraanse leiders. En die, die, die, die, die vroegen ook uh, iedere maand of Ghaled uh, Marshal hier op bezoek kwam... en dan mocht hij het vrijdaggebed toespreken en iedereen klappen. Wat is het toch fijn met, om, om ook Soenitische medestanders te hebben... in onze strijd tegen Israël, het Westen en verder alles wat vies en verdorven is... in de ogen van de Iraniërs. Dus het is wel heel pijnlijk voor de Iraniërs toe te moeten zien hoe nu uh, Qatar, maar ook het nieuwe Egypte, hè, dat zich veel sterker opstelt dan vroeger, uh, nu opeens uh, met, uh, met de, ja, de eer van uh, de, de, de, de titel van broodheer van Hamas uh, aan, de, aan, aan de haal gaan. En het laat ook zien hoe de Iraanse macht aan het afnemen is. Nou Om dan terug te komen op jouw raketten die dan eventueel via die opslagplaatsen in Khartoum via Egypte en dan door tunnels naar um, in, in, in Gaza terecht zouden komen. Ja, die raketten zijn al 6 meter lang. Het um, lijkt mij dat dat toch vrij moeilijk is om dat allemaal over land zo uh, heen en weer te slepen. Ik, dat het geen... nee, ik ben er al ja. een tijdje weg, maar die tunnels zijn daar echt geschikt voor. Daar kunnen tegenwoordig hele auto's uh, doorheen. Dus dat is het probleem niet. Maar inderdaad, het is wel de, de ultieme ontkrachting van die theorie die ik in het begin vertelde. Want op het moment dat. Israël-Iraan uh, gaat aanvallen. En uh, Iran zegt tegen Hamas, nu moeten jullie ook op die rode knoppen gaan drukken. Dan zullen ze inmiddels dat toch wat minder automatisch doen dan wellicht in het verleden het geval was. Ze zullen toch inderdaad eerst kijken naar uh, de ideologisch gelinkte groeperingen in bijvoorbeeld Egypte en Turkije. En ze zullen toch eerst naar uh, Qatar kijken en wat minder snel naar Iran. Bram, uh, president Obama heeft vanavond met uh, premier Erdogan gebeld. Ja om een bemiddeling, te vragen om een bemiddeling. Als ik jou daarnet hoor, is Erdogan zo anti-Israël... dat van bemiddelen weinig terechtkomt, hè? Ja, maar het kan ook zijn dat ze een good cop, bad cop beleid gaan voeren. Uh, Turkije, Erdogan met name, heeft in Cairo gezegd... Uh, dat ze druk willen uitvoeren op Hamas... om te stoppen met het afvuren van raketten... als daar tegenover staan garanties van de Verenigde Staten. Nou, hij wilde niet erbij zetten wat die garanties dan zijn... Maar dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat de Verenigde Staten... Uh, Israël moeten gaan vragen om zelf ook te stoppen met het uh, afvuren van, rak van uh, hun raketten. Dus dat Turkije Hamas uh, uh, druk gaat uitoefenen en Amerika op Israël. Als je alle drie een land uh, moet noemen dat misschien kan bemiddelen... in dit uh, zo uit de hand gelopen conflict... Wie, wie zou het meest kans maken op succes, Sander... Maar willen die dat, Egypte? Of willen die alleen maar olie op het vuur gooien? Nee, nee, nee. Dat willen ze echt wel. Ze hebben, uh, om te beginnen, genoeg economische problemen in huis uh, uh, om... Uh, zich uh, bezig te moeten houden met dat conflict daar. Dus dat willen ze graag zussen. En ja, stel dat je dat voor elkaar kunt krijgen... dan zet je jezelf weer op de kaart. En dat, dat is toch belangrijk in deze regio. Zeker als uh, Turkije met die eer aan de haan lijkt te gaan. Ja, dan, dan wil Egypte dat graag natuurlijk ook zo. Uh, zit het ook wel weer in, in elkaar in deze regio. Bram, jij roept ja bij Egypte. Nou ja, omdat kijk, Turkije had die rol heel graag willen spelen. Een aantal jaar geleden wilden ze ook bemiddelaar worden... in het Palestijns-Israëlisch conflict. Maar dat hebben ze behoorlijk ver... Bruid, omdat je weet dat ze nou ja, in de afgelopen twee jaar nogal hard van stapel zijn gelopen... in een veroordeling van, van Israël. Eh, eigenlijk anti-Israelische taal eh, uitslaan. Ook de, deze week hebben we het over barbaarse eh, handelingen van Israël. Dus die rol van bemiddelaar hebben ze eigenlijk verspeeld. Eh, ze zijn nu zo dicht tegen Hamas aangekropen... dat ze niet meer vertrouwd kunnen worden eh, in het conflict. En dat die rol nu het meest is weg, weggelegd voor Egypte. Het is interessant dat Turkije en de moslimbroederschap... Eh, en Erdogan heel dicht bij elkaar staan qua ideologie... maar tegelijkertijd daarin ook een soort concurrenten zijn geworden. En ik denk inderdaad dat Morsi op dit moment de grootste kanshebber is... om een doorbraak te kunnen lopen. president Thomas Erdbrink, tenslotte. Hoe ziet dat er vanuit Teheran uit? Wie zou kunnen bemiddelen? Of denken ze in Iran gewoon, er moet vooral niet worden bemiddeld... Israël moet gewoon weg? Nou, Dat is natuurlijk de, de, de diepe wens van de Iraanse leiders... dat Israël op een dag verdwijnt. Maar vooralsnog heeft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken... ...Salehi vandaag heel vriendelijk gevraagd aan de Egyptische Charles de Affair hier... Uh, ...of hij misschien een visa mag om via Egypte naar de Gaza-strook te, te reizen... ...om daar de Palestijnen mentaal te ondersteunen. Nou, los van het feit dat hij dan misschien zelf een bol op zijn kop krijgt... Uh, ...laat het wel zien hoe, uh, hoe de situatie is. Hè? Ook Iran moet, uh, zijn, uh, moet kijken naar Egypte voor een oplossing... ...om niet voor überhaupt... Uh, een, een oplossing, überhaupt zelfs aan de grens durven te kunnen, kunnen te staan. Uh, dus ook vanuit Iran uh, denk ik dat er naar Egypte wordt gekeken. Heren, mag ik jullie alle drie bedanken voor deze prachtige oriëntaalse complottheorieën. Sander <laughs> van Hoorn, Thomas Erdbrink en Bram Vermeulen. Graag gedaan, Max. En Marjon van Rooyen is ook NOS-correspondent, maar dan in Zuid-Amerika. Ze gaat verslag doen vanaf morgen van het economisch deel van het bezoek aan Brazilië. Marjon, goedenavond. Hallo. Uh, jij gaat verslag doen van het economisch deel van het bezoek. Wat staat daar allemaal op het programma? Oef, te veel om op te noemen. Echt uh, aan alle kanten schuiven ondernemers aan bij overheden of bij, uh, bed uh, bij bedrijven waar ze iets voor kunnen betekenen. En dat gaat van de bouw van luxe jachten tot uh, allerlei toeleveringen voor het uh, wereldkampioenschap voetbal beveiliging, uh, stadionbouw, nou, noem het maar op. Kijken de Brazilianen al rijkhalsend uit... naar het bezoek van de no Nederlanders? <laughs> Ik heb echt nog niets gelezen en nog niets gezien erover. Helemaal niets. O jee, wat moet dat dan worden? Nou ja, gewoon achter de schermen, hè. Wat valt er voor die Nederlandse ondernemers te halen in het land? Ja, best wel veel. Kijk, Brazilië is natuurlijk ontzettend booming... Ze hebben van alles nodig, wat, uh, wat hier, waar, waar hier de kennis gewoon nog niet voor was. Ik bedoel, dit land groeit ook niet zoveel als, uh, als men misschien in Nederland denkt. Maar er is een hoop te halen. Welke muziek, hebben we je gevraagd, vind jij passen bij dit uh, koninklijk en ondernemersbezoek aan Brazilië? Nou, luister, al die uh, trappelende onderne Nederlandse ondernemers en uh, onze Nederlandse Vrolijke Handelsmissie weet één ding niet... ...dat het niet altijd vrolijke samba is en dansmuziek. Er bestaat ook hele droevige muziek in Brazilië. En als het droevig is, dan weet je waar die muziek over gaat, over één ding werken. En ik heb uitgekozen het nummer Ik Ga Werken. Eu vou trabalhar. Het is een man die s ochtends zijn vrouw gedag zegt, omdat hij weer moet gaan werken, nee, ik heb geen tijd voor ontbijt, alleen een beetje koffie, want ik mag niet te laat komen. Bitter kom ik aan op mijn werk en mijn baas roept zich ook nog bij zich en zegt dat hij haast heeft. Hebben de Brazilianen wat tegen werken dan? Ze hebben er heel weinig mee. We gaan er naar luisteren. Ik kondig het nog één keer aan, Marjon. vou trabalhar. Ik ga werken. Dankjewel. En succes met je verslag. Ciao, baby. Ciao. E de manhãzinha ben cedinho. Corre a marmita que eu não posso me atrasar. Não precisa pão, só cafezinho Se não está pronto, eu não posso esperar E percorre o um fogo, fugidio ao beijar Seus lábios doces que eu não posso desfrutar Pois já tá na hora e até passou da hora E eu vou trabalhar, vou, vou trabalhar, trabalhar. Subo à estação e ainda vejo Que da janela ela está a me espiar Seu sorriso triste é um ensejo De mais um dia de labuta me esperar E o trem chegando me acorda E a chama da revolta num minuto a se apagar Nada mais importa, já está abrindo a porta. Eu vou werken. Vou trabalhar. werken. Vou trabalhar, ga werken. werken. Ik werk. werken. Ik ga werken. Ik ga werken. van je ouders worden oud en hebben hulp nodig. Keer je dan terug naar je geboortedorp in het Nepalese hooggebergte... of kies je voor het westerse leven dat je hier leidt met al die mobieltjes en laptops. Documentaire Simonka de Jong bracht het dilemma in beeld... van de Tibetaanse jonge Pema en zijn zusjes. Adembenemend in beeld. Simonka is hier en aan de telefoon een van die zusjes, Sumcho Kersbergen... Zoomtjok. Hoe komt een Tibetaans meisje als jij aan zo'n Nederlandse achternaam? Hallo, het is dat ik aan kan komen. Uh, ik ben geadapteerd door uh, Marie-Louise Kersbergen. Zij is een uh, kunstenaar en heeft een galerie in Aumlo. Uh, ik heb dus mijn moederse achternaam. Ik ben uh, opgegroeid in uh, Galerie Groeneveld in Aumlo. En ik woon al 16 jaar in uh, Nederland... En, en uh, mijn naam is een, een Tibetaanse naam en dat betekent uh, drie juwelen in het boeddhisme. Mooi. Simonka, hoe ben je in contact gekomen met Sumchok en, en met haar broer Pema die een soort van hoofdrol in je film speelt? Ja, ik ben in contact gekomen met Sumchok via de boeddhistische omroep die al eerder een kort filmpje over Sumchok hadden gemaakt. En ik was gelijk heel erg gegrepen door uh, haar levensverhaal. En uh, dus via haar ben ik toen op researchreis gegaan naar, uh, naar, naar Kathmandu waar hij toen haar broer nog woonde. En die daar dus in een kinderthuis uh, woonde. En zo kwam ik op het verhaal en, en ja, werd ik ook gelijk heel erg geraakt door het, het dilemma waar Pema daar al toen al in zat. Namelijk dat, hij, uh, dat zijn ouders eigenlijk terug waren gekomen na 15 jaar om te vragen of hij terug wilde komen naar het dorp om te trouwen met een lokaal meisje. Hij komt daar niet uit. Hij wordt verscheurd door een soort loyaliteit aan zijn familie, maar ook aan zijn leven hier. Ja, kijk, hij is gewoon natuurlijk helemaal eigenlijk in een vrij westerse samenleving in Kathmandu opgegroeid... met computers en studie en allerlei vrijheden. En zijn ouders wonen dus op 4.500 meter hoogte. Totaal afgelegen gebied van de Himalaya tegen de grens met Tibet aan. Daar is geen elektriciteit, er zijn geen computers, geen telefoons, er kan geen auto komen, niet... En hij voelt zich wel heel loyaal aan zijn ouders. Maar tegelijkertijd uh, ja, heeft hij nu die Westerse vrijheid geproefd. En uh, denk ik dat hij ook de kansen wil grijpen die hij nu heeft. Hoe zat die familie precies? Of zit die familie precies in elkaar? Want Sumchok zit dus in Almelo. Kapmandu speelt een rol erin. En, en dan dat dorp in de Himalaya. Ja, Ho er is hoe ook nog een die familie? Ja, er is ook nog een zusje. Kijk, dus die ouders hebben stuk voor stuk die kinderen naar een kinderhuis gebracht in Kapmandu. Omdat ze uh, allemaal voor andere medische redenen. Omdat ze eigenlijk gewoon niet voor die kinderen konden zorgen. Omdat de omstandigheden zo zwaar zijn in dat dorp. En vanuit dat kinderhuis is dus Sims naar Nederland, uh, in Nederland geadopteerd. Een ander zusje in Amerika, in Boulder, Colorado. En uh, Pema en twee jongere zusjes zijn opgegroeid in het kinderthuis en één zusje is dus als enige in dat dorp achtergebleven en dat contrast en die is daar inmiddels getrouwd en heeft drie kinderen en uh, ja, dat contrast zeg maar tussen die kinderen is gewoon enorm op dit moment. Zoomtjoko, hoe was het om voor die film van Simonka weer ja, je hele familie bij elkaar te zien? Ja, het was voor mij uh, na de eerste, uh, eerste keer, dat was na 15 jaar en ja, dat was de reis op zich was heel erg uh, intensief en emotioneel. Het was ook heel bijzonder om mijn ouderlijk huis en mijn biologische familie weer terug te zien. Want ik heb ook, uh, omdat ik heel erg modern ben opgevoed en in de westerse samenleving... heb ik toch ook met heel veel social media te maken. Ik doe ook namelijk de kunstacademie en daar ga ik ook afstuderen. Dus heb ik ook al die dingen... Zeg maar met me mee kunnen nemen. Zeg maar, camera en de film. Ik heb foto's mee gaan kunnen maken. En ook gefilmd. Dus deze indrukken. Ja. Ze, uh, neem ik met me mee. Want ik weet nooit. Hoe, hoe ik daar ooit, of ik daar ooit weer terugkom. Ja. Dus die verwerk ik in mijn eigen. Ga ik zeg maar. Werk. En deze uh, ga ik in een kunstwerk verwijken. Ik denk dat het, dat het contrast Schmonka. ook heel erg was van... Uh, voor Zumchok he, was het heel fascinerend ook om weer terug te gaan naar de roots... en te kijken waar ze vandaan kwam. Voor Pema daarentegen was het gewoon, stond er echt iets heel anders op het spel. Uitgehuwelijk worden. Ja, en dat... dat, ja, dat was het gewoon... huis moeten gaan runnen. Ja, dat was het land wel, hij, moet gaan bewerken. Een enorm dilemma voor hem en uh, ook omdat hij denk ik toch zijn ouders niet wilde teleurstellen en, en heel graag ze ook wil helpen en ook wel begrijpt dat het is daar echt een kwestie van overleven. Dus die ouders die worden ouder, die hebben gewoon echt hulp nodig. Maar hij wilde tegelijkertijd, ja, wilde hij zijn westerse leven niet opgeven. Want en Tot dat... welke beslissing zonder, zonder uh, de kloot te verraden... Ja. Tot welke beslissing is Pema uiteraard, uit, uiteindelijk gekomen? I of is die er I al uit? Uiteindelijk uh, is hij teruggegaan naar Nederland. Hij is inmiddels, woont hij in Nederland bij zijn, bij zijn zusje Zumchok. Uh, die hebben het mogelijk gemaakt dat hij hier kon studeren. En die zijn hier ook nu geld aan het werven via de Zumchok Kersbergen Foundation om te zorgen dat hij hier kan blijven en hier kan studeren. En uh, hij is uiteindelijk er inderdaad mee teruggegaan. Maar dat heeft wel heel wat voeten in de, de, de, de, de aarde gehad. Zumchok, ja. wat, wat houdt die Zumchok Kersbergen Foundation in? Deze stichting verleent uh, hulp aan kinderen en uh, studenten in Dopo. Want Dopo is een gebied dat grenst dus aan Tibet. En het is een gebied van 4.500 meter hoog waar de mensen heel erg primitief leven. En sinds dus, eh, uh, uh, deze dus stichting verleent dus hulp aan kinderen en studenten in Nepal. En ja. In mijn stichting heeft een, een groentekast bij de dorpsschool in Dopo gebouwd en ook heb ik de, de, uh, in die zeg zeven maar, jaar salaris van de, uh, de, de mensen daar kunnen betalen de salaris van de leraar sorry ja, ja dus uh, en ja en nu op dit moment uh, zoals Simon dat zei ondersteunt mijn stichting uh, perma studie want, zodat hij dan ook uh, voor mijn familie, zowel uh, ook voor de mensen... daar uh, ook uh, steentje bij kan dragen. dragen. Want uh, mijn motto voor de stichting is helping for self-supporting. Het is dus niet alleen maar geld krijgen, maar ook uh, dus, uh, dat, dat men ook wat voor doet. Dus, Het uh, is zo'n uitspraak van niet de, niet de vis, of hoe zeg je dat? Niet de, hengel, maar, niet de vis, maar de nee, hengel. Uh... Ja, precies. Dat was het. Ja. Niet naar de engel Dat is het principe. Um, nou, ik ga even, even ja, de, de mag dienst... Mag Nou, ik wou even zeggen dat de link met uh, jouw stichting te vinden is... op de website van Met het Oog op Morgen, als mensen het willen zoeken. Ja, is goed. En ik wou ook nog even zeggen dat uh, de film... morgen volgens mij om kwart voor zeven in première gaat in Tuschinski. En uh, een, een van de kandidaten is die meedingt... naar de Prijs voor Beste Nederlandse documentaire op het... Simonka, nu Pema het niet doet, wie zorgt voor die ouders in het dorp? Ja, op dit moment zijn ze alleen. En op dit moment uh, ja, moeten, ze het, moeten ze het alleen uh, zien te rooien, zeg maar, daar. Maar uh, ja, het tragische, zeg maar, ook van, van ons bezoek daar... vond ik dat toen Pema besloot om... Echt terug te gaan naar Nederland en uh, niet daar te blijven, de druk ook wel enigszins verschoven, is naar zijn jongere zusjes, die nu in Kathodoe leven. En die, die, die, die staan nu onder druk om naar dolpo te gaan. Ja, dat is wel zeg maar hoe het, hoe het ging. Dus dat is eigenlijk wel, nou goed, die moeten misschien hun eigen strijd voeren voor onafhankelijkheid. Hun eigen strijd. Ik denk dat het ergens ook een strijd is die we allemaal herkennen, van de strijd die je kan voeren met je ouders om je eigen leven te kunnen leiden. Maar dat hebben zij nog even in uh, versterkte mate. Hoe kom je in Dolpo? Ja, twee vliegtuigjes vanaf Kathmandu. en dan is het uh, minimaal tien dagen lopen. Dus het was echt een helse tocht, ook uh, met de crew, <laughs> om daar te komen. Want we moesten twee passen over van 5500 meter. En het was ook nog eens het regenseizoen, dus het regenen en het regenen en het was modderig. En het was, uh, het was heel erg pittig. Geluidsman heeft, uh, is 18 kilo kwijtgeraakt op die tocht. Die Only Sun heet. De film. Dank jullie wel, Simonka de Jong, de documentaire maakster. En jij ook bedankt, Zoomchok, ja. Kersberg. Graag ja. gedaan. Dit was met het overmorgen. morgen. Morgen zit hier vast John Jansen van Gade. Ik wens u een goede zondag. Ja.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 80 100 0900 60 80 100 5 cent per minuut. De Ouderen Ombudsman is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds.